De regel 9. Aré, sekol, koho. Hier, het woord, het vierde woord van het begin van de regel, koho, moet je dan de letter, de letter he, van de letter he, letter get maken. Dus, een beetje, dat linker potje, even, lekar potje omhoogten dat het tot tot dakje het arey shekol kokho bashem dome weze sot mika mikamocha baal gvorot umi dome Lach Melag. elf, memit omechayé, ook het laatste woord voor de punt in de regel elf, de letter he, de middelste letter he, trek het, linker, het linkerpootje, dat het get wordt, omechayé, na emnamem, is het get, in de regel elf. zie hier, shekol Kocho, dat al zijn kracht, hoe bashem dome is in de naam dome. Zie je dat, altijd is het zo so dat altijd in de naam zit de kracht van, van welke kracht van de schepping dan ook. Dus in zijn kracht zit in de naam. In in zijn naam. In zijn naam Dome. We zes zo. En dat is het geheim van wat geschreven staat. De regel 10. Kan moge, wie is als u? Baal Gwurot. Hij die. De. Meester van gvorod is. Hoe wie Dome En wie lijkt op u? En daar is ook wat woordje Dome wordt gebruikt. Melech meemit de koning die dood, dood, uh, dood en Mechayé, en tot leven brengt. Over de schepper wordt gezegd beide, maar dan wordt ook dat in verwerkt dat deze naam Dome de regel 11 na de. שֶבָּשֶׁבָה כְּשֶׁל בְּדֹמֵי לָחָשׁוּ שָׁלֹם נִמְצֵת תְּעוֹלִים אֲמִיתָה עַבְגָּהוּ עַנָּה שֶׁאֵין דֹמֵי Niemt saïm, achaim, Goed, goed opletten wat je ons niet Het is bijzonder wat je zegt. dat wanneer men. dat? wanneer of niet valt, maar wanneer men de verkeerde weg gaat. Of wanneer men uh, op de hindernis trapt, in de hindernis trapt zo, of, um, of kan je het zo zeggen, wanneer men verhinderd wordt door zijn eigen verstand, bedomelig. De, door... door de, door dat... door door dat stukje van... wat jou lijkt... Bedomelach betekent... Uh, domelach dat wat jou lijkt... letterlijk. Dus wanneer men dus... Uh, verhinderd wordt door... domelach, door het... Uh, wanneer het schijnt jou iets... te zijn... Ja? Wanneer het schijnt jou, door het woord domein Erg belangrijk, dus dat de twijfels ook, zitten ook daarbij. Dus wanneer het jou lijkt, en daar wordt gebruikt, wat woord dit Want domein is hij, de die, die, die engel die brengt bij de mens dat gevoel en dat zo'n kennis dat het jou lijkt te zijn. Niet dat het is, maar dat het, dat het, dat het lijkt daarop. Dat het schijnt zo. So so dat jij gaat daarin. Hij zegt zo. Wanneer jij in dat lijkt. Lijken wat in het lijken voor jou. Dat het lijkt jou. Dat jij daarin. Daarin trapt. In het le, dat, wat het jou lijkt. Te zijn. God verhoede. Daar neemt Zet het. Hamita. Daar bevindt zich de dood. Ja, en het lijkt, het lijkt mij wel dat, en dat het, het is dat brengt, daar bevindt zich de dood. Want, 12, en in het begrepen, waar geen schijnen, ja, waar geen lijken op of schijnen aanwezig is, daar bevindt zich het leven. Nog een keer. Dus, als het in het wat je lijkt, lijkt te zijn, betekent dat het nog niet kennis, nog geen ware kennis is. Het lijkt mij wel dat, dat daar zit, zegt die, daar zit de dood. Vaak wat het lijkt mij wel, dat het dan betekent twijfelzoek. Hij zegt, daar zit de dood. En het in het begrepen, wanneer het innerlijk begrepen is, dat is wat, wat, wat wij zeggen. Dat is bevatting, begrepen. Wanneer je het begrijpt, in het begrepen, dat geen domelo, dat het niet leek erop, dat het hem niet leek erop. Ja, ah, het leek mij wel dat het zo is. En het begrepen, dat begrepen, betekent dat het uh, dan wordt. Leek op, leek op, wat leek op, is, wordt geannuleerd, als het ware, door het, be het begrepen geannuleerd wordt, teniet wordt gedaan het, het, het, het uh, lijken daarop. En daar zit, bevindt zich het leven. Zie je dat? Precies hetzelfde wat wij ook zeggen: dat het in twijfels, daar zit de dood. Begrijp. En wanneer het begrijpen komt, of te kiezen van dat. Of dit, of dat, daar zit het leven. Dertien. Daarom is het ook in deze studie, is het ook precies hetzelfde, is het gesteld met, dit, met deze studie. Zolang er nog lijkt erop, ja, het is wel, ja, lijkt wel erop. Ik wil wel dit, dit, Hier haal ik het wel, maar misschien nog ergens anders. Misschien ook ergens. Dan is er nog geen leven ben je ingegaan hier en voel je dat dit op eh, ingeslagen weg is, je voelt dat dit wel voor jou is zonder, maar je voelt wel dat het leven is, nou dan moet je zonder twijfels proberen gaan want dan haal je het beste dus of dit of dat, of kan het zo ook zo zijn dat de mens ehm um, um, nog geen kracht heeft om dat te begrijpen, maar gaat boven het verstand, maar boven het verstand gaat, hij kiest voor wel te gaan, wel iets doen, wel eh, boven het begrepen, maar ook dat is vergelijkbaar met begrepen, want dan kies je boven het verstand, maar toch wel een vorm van zekerheid, in plaats van binnen het verstand, twijfels. Dus zeker een weten. Ja. Dan in plaats van, jij weet nog niet, maar jij gaat boven het verstand, jij neemt dit aan. Ja? En jij, jouw aannemen is ook een vorm van weten, van begrepen. Ja? Jij neemt het aan als het ware, je zegt je tegen jezelf zo: Ik begrijp het nog niet. Er zijn vele dingen die begrijp ik het niet. Ik geef niet. Je kan het niet anders, het hoog, hogere je moet wel steeds. Groeien om het hogere te begrijpen. Dan zeg je het zo, ik ga boven het verstand, en dat is net als begrepen, want uh, het is net als axiomen, het is net als een uh, ja, hypothese. En jij zegt, nou een axiomen, dus jij neemt het aan als, als, als een voldongen feit. Maar je zegt tegen jezelf oké, okay, ja ik neem het nu voorlopig aan als een voldongen feit, voordat ik, ik uh, voorab, voorab, voor, voor, vooruitlopend op het mijn, op mijn geloof boven het verstand dat ik het, wel, dat ik het wel zal begrijpen of in ieder geval dat ik zal door mijn aannemen van wat ik leer boven het verstand dan kom ik dichter bij mijn verlossing of mijn vervulling mijn en hoe meet ik dat? Dat mijn twijfels worden minder. Hoewel ik nog steeds vele dingen niet begreep. Hoeveel ik niet begreep. Ik zou u niet willen vertellen wat ik niet begreep. Hoe dieper, hoe, hoe meer, hoe breder, de, hoe meer aspecten zie je die ook boven alle, al jouw begrepen uitkomen. Want wie kan begrepen hij zei ook van bovenaan hij heeft dat ook gezegd in de regel in de, in de regel 2 dat, dat geen, absoluut geen gedachte kan hem uh, zijn gedachte, de gedachte van de schepper en kan en zijn wegen kan uh, grepen aangrepen, bevatten Heelig. En dat is zo wat wij doen. Aan de ene kant komen we dichterbij, en, en steeds dichterbij komen we. Maar dat betekent niet dat wij al aangrepen, dat wij de eeuwigheid kunnen aangrepen. Dat is het geweldige van, ook van deze studie: dat steeds verder, steeds verder, en oneindig kunnen wij vooruit gaan. En niet in één keer dan klaar zijn en ben ik al. Uh, alwetende in Dertien. We ze sheomer. We kamar ibo mlahe chevla behedja Vier. We kaim al patcha agehinom hier hoor hem, 15. Shehu mevi ladam. Hem kamaribo laein kets zestin. Lechol eilu hem alpatcha shelgeinu. Klomar. 17. Hoe apeteg? Shedereg bo moschin et ha adam leginom 18. Ach eino hagehinom. Atsmo. Geweldig, geweldig ook die velde verder ons vertelt. Goed, goed opletten. Elke woord wat wij leren ook. Wat is de hel en wat is. Waar naartoe trekt men de mens wanneer hij eh, valt, wanneer hij eh, zonde begaat, etc. Kijk wat hij zegt. Dus 13. We zegen, en dat is wat hij zo hard zegt. We kamen, en boom lag hij, en zo vele, en hoe vele, en zo vele, tientallen, duizenden. Engelen, vernietigende engelen, behedia samen met hem zijn, samen met de dome. Iedereen heeft zijn eigen functie. Vier, bekaim, al pat haar en dan verder staat het geschreven, en hij staat, hij de dome, de aanvoerder of die aangestelde over de gegenom, over de hel, die staat. Boven de ingang van de Gehenom, van de, de Hel. En het woordje 'al' zie je, het Hebreeuws in, in de Heilige taal altijd keken naar de Heilige taal. Dus hij staat, waar staat hij? Niet in de, in de Hel zelf, maar hij staat boven de ingang van de Hel, van de Gehenom. Kijk nou wat je zegt. Kia ha hier Hurim, vijftien, Shehumi wil Want de overpeinzingen, die kwade overpeinzingen, die hij brengt tot de mens, natuurlijk eerst tot de gedachte. Eerst gedachte, en dan, de, wanneer de mens de gedachte, de roegstoet, de, de, de geest van narigheid, heeft al. Naar binnen gebracht dan, natuurlijk, komen ook samen met hem dan de overpensingen van, kwade overpensingen van de domein natuurlijk. Dan zegt hij dat, dan, want de kwade overpensingen die hij, meviela dan die hij, die domein, brengt tot de mens, hem, kamaribo die zijn vele tientallen duizenden, le enke, wat betekent vele, Vele tientallen duizenden, ribo betekent. Hij zegt, de enkets, eindeloze, eindeloze. Zestien. We goor Elohem, al pat hashel let op een seconde. En zij zijn allemaal boven de ingang van de Gehinom. Boven de ingang van de Gehinom. Kijk, kijk, wat de hel. Hel is altijd lager, ja of niet? De hel is altijd lager. De laagste van alles is hel. De hel. Ja? Dus als die gedachten die de bij de mens komen, dus die worden die, die gedachten die, die kwade, kwade overpeinzingen die, die, die, die de domein, die deze aanvoerder, die deze aangestelde over de, over de hel bij de mens brengt die zijn hoger natuurlijk dan de, dan de hel zelf, daarom zegt hij die staan boven de ingang van het gegenoem. want als het iets al in het is dan in de, in de hel is, dan is het al dan zit daar als het ware geen, geen hoop meer, dan, daar zit dan niets heiligs meer maar hier in de gedachten in de kwade in de kwade daar zit nog wel iets, dat het nog, men kan nog daarmee werken, klomaar, dat wil zeggen, zeventien, hoe appetig, dat is de opening, de, de opening, de duur of de opening, waar langs, moeschin het adam gegenoem, waar langs men de mens trekt, naar de hel, naar de hel ach no, maar het is niet de hel zelf oh, begrijp je het is niet de hel zelf de hel zelf het is wel de opening naar de ge opening, opening naar de hel zie je dat hoe geweldig het is dus als je hier op aarde iemand, de, iemand zondigt op deze manier zoals we dat zien en dan, uh, die brengt men, men brengt hem, haalt hem naar de opening van de, boven de opening van de hel wordt hij getrokken. Dus hij kijkt dan boven de opening, betekent dat hij kan kijken naar de, naar de gegenoom. Dus hij ervaart dan de, gegenom, de de de hel, terwijl hij hier is. Natuurlijk hier op aarde is geen gegenom, is geen heil. Goed opletten wat hij ons vertelt. Wat leren wij geweldig hierop? Dat hier is geen, geen heil. Maar door deze, door de zonde, de mens kan dan binnen zichzelf ervaren, dus uh, uh, naar overeen, in overeenkomst naar eigenschappen, aantrekken als het ware. De mens wordt getrokken naar de boven, de hel betekent dat, dat die aangetrokken wordt en dan tot de boven de entree boven de ingang van de hel dus hij um, ontvangt vanuit de boven, de, de plaats van boven, de, de gegenom, maar niet uit de zo uit de gegenom, uit de hel zelf de hel is, is een zeer speciale plek die uh, uiteraard alleen wanneer de mens al de aarde verlaat en als die echt zo gezondigd had dat hij niet anders kan dan kom je dan in de hel dus de, zijn ziel kan alleen in de hel komen en niet daarom duidelijk en de mens is hier op aarde heeft altijd de terugkeer, inkeer kan altijd doen al is de inkeer op de laatste dag als de mens dat doet, van in zijn leven. Dan toch wordt het hem uh, gerekend dat hij inkeer heeft gedaan. In de mate waarin hij dat gedaan heeft natuurlijk. Maar niet, het is niet de hel zelf. En dat is bijzonder belangrijk dat wij het ook leren. Dat wij weten dat dit hier geen uh, God dat dit hier hel is of kan die zijn alleen de mens kan het aantrekken vanuit de hel. 8, nee, 19. We zeggen hier: we horen inon de natte breed Kadisha 20, Bahai, Alma, Letlay. Rashu je bo 19 wat? hij zegt, de zoger We kolen, de keuken. We hebben de keuken. de heilige over het een verbond, de Bahai Alma, in deze wereld, Letler Schoen heeft hij, de Domé, Domé heeft geen recht, toestemming, om tot hen te naderen. Dubbele punt. 21. Klammer. Afwylpi is het begin van de jaren 22? En wat is het begin van de jaren 23? En 23? In de regel 23. Ba ofen, shelo javo, pa, am, lidei, 24, hier hoer, le malach, domere, soet, limoch, 25, lege, 21. 21. maar dat wil zeggen. Af al namne sheinam, neki, jim, kijk wat die zegt ons ondanks het feit dat zij niet helemaal gezuiverd zijn. We oordiezen bij hem, en ze hebben nog steeds, de regel 22, beginat ja, het aspect van het doen, in doen, het aspect van doen, van uh, het goede, Tovara, het goede en het, het goede en kwaad. Dus zij zijn steeds nog bezig met het corrigeren van uh, als het ware in de boom van goed en kwaad. Dat zij nog werken aan hun slechte neging. Mikol ma kom, Im hem re, brita Dus Kijk wat hij zegt ons. Ondanks het feit ik kom, desal niet desalniettemin, als zij waken over hun, over hun, heilig verbond, dus over de Jesuut. Behoven, Shaloya Wopa Ambe op de manier dat zij geen keer komen tot de overpeinsing, tot de kwade overpeinsing. 24. Eén Le mer Domershoe, dan heeft de engel door mij geen toestemming om le macho om hem, die mens, mee te trekken naar de gegenom, naar de hel. Nou, dat is geweldig iets wat wij leren hier. Uh, om bewust te zijn, te bewust, nog een keer bewust te worden van het belang van uh, het opletten op je, je zond. Wij leren dat het kabbala is niet alleen weten, iets wat weten, uh, dat is, de Kabbalah is de praktische bezigheid om met het, met het hogere ...van het hogere... Te ...aan te trekken... Het leven, de, ...de levenskracht. Hoe kan je dat aantrekken? Door de jesot. Ja, eerst komen we... ...tot de ketter. In ja. elke probleem... elk probleem, elke, wat er ook is... ...eerst komen we altijd... ...tot de klie ketter. Ja, maar uiteindelijk moeten we... ...het is dan niet voldoende. Het is het begin, daarom... Het begin van elk, elk begin. is te komen tot Yeshua, tot de kliketter. Komen wij tot de kliketter? Komen wij tot de... Tot de... Huh? Nee, tot de kliketter. Alleen de goed opletten. Wij spreken van twee dingen. Als wij spreken van de, van de kilim, dan zelfs wij spreken van het verdunnen van de kilim. Dat betekent, als we komen tot de klieketter, is de kleinste, het kleinste van de alles. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. We moeten altijd kijken waar we het over hebben. Spreken we over de kilim, of spreken we van, van het niveau, van het aantrekken. Als wij komen tot de klieketter, dus verdunnen ons onze avioe uh, tot de klieketter. Ja? Dan welk niveau van de partsoef hebben wij? van de partsoef. Partsoef maal goed. Ja, dat is de kleinste. De kleinste, de kleinste partsoef. Het niveau van, van maal goed. Ja, als wij uh, dalen af van de klieketter. Want hebben we dan alleen maar één compartiment. Ja, Eén compartiment, compartiment Het lichtste van de kilim. Alleen de klieketter. En dat is dan het niveau van de kliek, Wat Wat hebben we dan? Eén alleen maar één hokje en wat is dan één hokje, dat is alleen het niveau van het part, de partsoef, maar goed als wij dan ah, dat nog naar de kli kliegogma nog een kliegogma corrigeren, nog één kli, dan hebben wij twee kilim gecorrigeerd ja, dan welke welk, welk niveau van de partsoef hebben wij Parçous zeiranpin we hebben dan een niveau van zeiranpin. Als wij nog een cli cline shamanokh kore gecorrigeerd hebben dan hebben wij de parçou van ne shama. Yes. Als wij komen tot als wij koregeren ook de cli zeiranpin oftewel de cli tot, tot, de laatste, tot de laatste punt, de laatste punt is dan jesot. Als we gecorrigeerd hebben, de kilim ook de kli van of oftewel de kli met de klie jesot, dan hebben we het niveau van de parsoef gaaien. eigenlijk of Chogma. eigenlijk. En in de gmartikool wordt het ook dan, of in de, kan we ook, bijzonder, uh, bijzonder aspect kan het ook zijn dat wij corrigeren, tot, komen we tot de kli mal goed. Dan hebben we het niveau van Yechida. De goed opletten dat het niveau van de partsoef. En iets anders is, het, het tegenovergestelde is uh, is Kilim. Ja, want kilim en de verhouding is, te is teg tegengestelde. En dus als wij zeggen dat wij aan het begin, <coughs> aan het begin van de correctie, wat doen we aan het begin van de correctie? We hebben een zware aviut. Dat is het probleem. Het is zwaar op, op, op de maag. Ik kan het niet, ik kan het, ik wil er niets aan doen het is een zware doet geen licht. Wat moeten we doen? Het kan zijn op vierde stadium, of het kan derde stadium zijn, het kan tweede stadium zijn, het kan eerste stadium zijn. Zware probleem, minder zware probleem, wat moeten we doen? Geen andere raadgeving dan te komen boven het verstand, eerst doe alles wat in je krachten is te doen, Totdat je komt tot de Gogma, tot de Kli oftewel het eerste stadium, en dan boven het verstand gaan naar de Kli Daar is geen avioed. En daar schijnt, en daar als je komt, dan kom je naar de Kli betekent uitgedund, is jou uitgedund. Heb je dan, heb je uitgedund jouw Awiyoet van dat probleem wat je hebt, dan kom je daar. En dan kom je naar de klikketter, naar je eigen klikketter, nergens naartoe moet je komen. Naar welke Jeshua, naar de, geen andere Jeshua, niet naar iemand die dan gekruisigd was of dat, dat is het verhaal. Dat is het verhaal wat geestelijk verhaal is, wat betekent precies hetzelfde wat wij doen. Als je komt naar de klikketter, dan is het, ben je net als gekruisigd, jouw probleem is net zoals, of niet... Ze niet Alsof die niet als avijut nul heeft. Dan op dat moment kom je naar de ketter en dan op dat moment ontvang je van alle ketter alle Elke ketter ontvang je dan van de ketter. De hoogste ketter is de kli uh, van Yeshua. Dus altijd ontvang je van Yeshua, van de hoogste. Ontvang je ook iets van de kracht van de Yeshua. Eigenlijk, dat, dat is dan de. Maar van, en, enzovoort. Dan ga je dan jouw krachten opbrengen in de klie, keter van jou. Dan ga je weer kracht. Dan ga je naar de klie Hochma, nog meer kracht. Ga je naar de klie Bina, et cetera, totdat je komt naar de klie Jezod. En wanneer kom je naar de klie Jezod dan ontvang je het licht gaar. En dat is dan die, het moment waarbij. Uh, de, het leven, verkrijg je het leven, want leven ga je betekent leven, het licht van het leven, dat is het leven, het echt leven, betekent dat op dat moment eh, heb je het gevoel dat het leven komt door je heen tot de Jezot. Tot en, tot en met de Jezot. Want als je eerlijk met jezelf bent, dan als je ziet, als je ervaart, voelt, jouw plaats van je zoden, dan merk je dat daar een stukje, een stukje is er wel leven, maar de, dat binnenste kant daar zit geen leven. Het is net of daar dood is. Daar is iets waar, waar betekent geen licht daarin is, duisternis, dat betekent. Maar wanneer jij Jezod, uh, tot Jezod komt in dat, in een bepaald probleem, of zo. Maar de hele, de, de kunst is natuurlijk om in alles, al jouw wensen, in al jouw wensenpakketten, komen tot de Jezod. Wat is het Jezod? Dan zijn, dan zijn, ben je klaar met jouw, klaar jouw gemartekun, dan wat er ook hier op aarde gebeurt, ben je altijd leven vol van leven. Niets kan je dan meer eh, afbrengen van de verbondenheid met het licht. Dat is dan wanneer helemaal klaar ben je klaar dan jouw persoonlijke marktje Maar in het bijzondere, bijvoorbeeld een bepaald probleem, moet je altijd die, die gangen die, die dat proces meemaken. Waarbij aan de ene kant is het dus ketter. Eerst, eerst altijd verdunnen jezelf je eigen kilim. En daarna terug, maar dan is het niet verdikken je kilim. Maar de kilim, Ivyut is altijd aanwezig. Ja, Ivyut van die kilim is altijd aanwezig. Je kan je niet uh, wegdenken. Maar dan heb je de kracht om van de kliketter af te dalen naar de kliegochma. En nu kan je het wel uh, aan de aviut van de kleichogma. Daarvoor kon je dat niet daar verdragen dat je kon het, het was leeg van licht. Maar nu kan je het wel, dat aviut avi van de Chochma, van de kli kan je nu vullen met het licht. Ja, waarbij de roe komt in de klik en er licht nevens komt in het licht in de kli. Gogma, maar dan heb je al twee lichten. En dat, daarmee uh, komt licht in de klie Hochma. Daarna kan je weer afdalen naar de klie Bina. Betekent, daarvoor kon je niet blijven, uh, kon je geen licht zien in de kli Bina. Daarom steeg je boven naar boven naar de kli Hochma en naar de klie ketter. Maar nu heb je ook kracht om ook. Ook niet alleen in de ketter en de gochma, de ketter en de gochma licht ontvangen. Maar nu heb je ook een, een, een kracht om ook nog een licht aan te trekken. Waarbij het licht kan ook ervaren worden in de bina. En zo gaat het ook naar de jesod. Dat is wat hij ons vertelt. En hij vertelt natuurlijk ons in het algemene aspect. In het algemene aspect, we kunnen trekken tot de jesot. En ook nog ater de jesot. Maar niet verder. Want de rest kunnen we niet, kunnen we dat niet doen tot de gmartie En Daarom je dat over de jesot. En daarom is het de jesot zo cruciaal. Daarom eh, eerst, herinner me een paar jaar geleden, wanneer het was dan, toen ik begon, ik eventjes over die te spreken, herinner je nog? eventjes over die zot. want ook bij mij was het stap voor stap, moest het groeien. En nu is de realiteit, de realiteit van de, van de dag, dat wij dat leven in die, ik leef ook in die zot. ik werk eraan, door de zoger, door al de studie, en door toepassing van deze studie, dus de donkerste plekken die, daar werk ik mee. Begrijp je? Het is de donkerste niet dat je denkt Zij denken dat de verlossing is iets van, het proces van de verlossing. Denken ze dat het zo so heel zo so mooi, zo so prachtig. Ze zitten zo, zo ja, zo so Ja ik, ja, ik herinner me dat de eerste reactie was. Toen wij begonnen, nog een paar jaar geleden, herinner dat, Toen ik eigenlijk iets, iets begonnen over de Yesod, Dan uh, was het. Nee, de lang geleden. Dan begon, men, dan begon men een beetje lachen. Een beetje zo grappig, een beetje lachen. Een beetje zo. Een, waarom? Het was nog, uh, het was nog ergens, in, uh, ergens in, uh, van boven. In associaties van. Van dat, van dat, van alle uh, associaties, materiële okay. associaties. En staat stap voor stap, iedereen gaat het voelen wat het is. En niet schamen dat. Kijk goed naar wat Jezot is. Kijk, Jeshua hebben we al gesproken. Ja, wat Jeshua is. Maar kijk naar wat Jezot is. Het is de naam wie Yitzhak, ja Yitzchak is de naam, net zoals Yitzchak van de zoon van Abraham. Yitzchak betekent, waarom hebben ze hem Yitzchak genoemd? Omdat Yitzchak betekent uh, lachen. Zachak, van het, van het werkwoord Zachak. Dus de eerste letter is Jude. En de andere drie letters van de naam Yitzchak is Zachak, van het werkwoord lachen. Dus het is wel een beetje lach, lachwekkend. Eigenlijk. De hele wereld ook een beetje had gelachen van de Joden. Dat zij besnedenis uh, hebben ingevoerd. Dat zij dan zich met dat soort wetten bezighouden. Dat zij opletten dat op, dat soort, op dat soort dingen. Dat was een beetje vreemd. En dat was begrepen. begrijpelijk waarom dat was zo. Maar... Dus de Jitschak, ook die Jitschak, Luria dus Ari, heeft het licht van boven aangetrokken tot de jesot. En goed kijken wat ik probeer nu te zeggen. En dat hebben we hebben gezegd dat het lachen, met lachen te maken heeft. Waarom heeft het met lachen te maken? Hé? Waarom heeft het met lachen te maken? We hebben gezegd dat omdat. Uh, ook ik begon lachen vanaf het moment dat ik mij bezig hield met Ari. Dat ik gevoel gekregen had dat het licht begon een beetje, dat ik ervaren ging ervaren iets met soort, dat het licht ook kwam daar naartoe. Dan geeft het een beetje zo'n lager gevoel, een goed lagering, dat ik het vreugde, etc. En dat komt omdat het de naam Yitzhak, ja, van Yitzhak Luria, dan is het ook zit daarin. Hoe komt het als je dan neemt die letters, de letters van de naam van Yitzchak. Is het Jude? We proberen je voor jezelf op te schrijven. Jude, dan Tzadi, Het en Kuf. Ja, Yitzchak. Als je dan die lettertjes omdraait. Of niet omdraait, ik bedoel, en verplaatst die lettertjes, van deze naam. Nou. Dan, wij weten dat leef, dat, zeer, dat je dat heet gai, levend. Herinner je nog? Levend, gai. Dan, en gaan we dat zo doen, dat koef, gaan we brengen naar, naar, naar de eerste plaats, koef, en dan tzadi, daarop, en dan maken we daar één woord van, kets, Kets betekent einde. Goed opletten. Einde. En de rest ons nog twee, twee letters. Een aparte woord, volgende, het volgende woord apart maken we jude en Ged. Hebben we dat? Dus koef. Tsadi is één woord, en dan spatie, en dan jude, Ged. Wat hebben we daarvan? Wat zit daar in deze naam? Altijd kijken naar de Hebreeuwse letters. Daar krijg je de antwoorden. Dan betekent kets, chai. Oi, oh, sorry. Heb ik anders gezegd. Het tweede, tweede woord is niet jut, het. Maar dan jut draaien wij. Jut komt aan het einde van, van achter de letter het. Wat hebben we nu? Wat hebben we nu? Kuf van de naam Yitzchak. Maken we zo. Kuf, sadi. Eén woord, een spatie. En dan het, jud. Ja? We wat wordt het dan kets, chai? Gai betekent levend. En kets betekent einde. Eind, einde. Of. Ja, begrijp je dat? Dus het uh, levend einde. Of levend einde van de, van de partsoef. Dus daar is het eind, eind. Oh, eind. Eind, levend eind van de partsoef. Dus daar eindigt het levend eind van de partsoef. Daar waar de soort is. Daar is het leven eindigd. Ja, gedurende 6000 jaar. Daarna komt al het leven, zal komen dan in de, in de, malgoed. Begrijp je dat? Dus dat is dan kets gai. Levend eind. Einde. Ja, eind. Ja, eind van de, dat is dan. Uh, dus dat is dan de, de bodem. Ja, of het fundament waarop het leven eindigt. Dat is eigenlijk dus hetzelfde als wat we gehad hadden, de, de tweede bodem, de letter Shin. Herinner je nog? Herinner je nog? En daaruit neemt ook de, de naam, als je kijkt aan de volgende is, dat is dan de Kliisot. En dat is ook de Kliisot, dat is wat Jitschak Luria heeft gebracht hier. Wat is dan de kracht van de malchut zal zijn, de kracht van de verlosser de Mashiach, ja of niet? En mm nu -hmm. neem schreef dan het woord Mashiach mem, shin, Jude en het Mashiach, ja of niet? Mashiach, nou Mashiach, dat is ook um, hier heb je ook precies hetzelfde. En nu alleen hier moeten we ook omdraaien, goed, goed, goed, goed opletten. Dan wij draaien shin en mem om. Dan hebben wij shin en mem. Eén woord. En dan die yut en het. Dan maken we ook dus een, een spatie. En yut en het, het en draaien wij om. Dan hebben wij hai. Wat, wat is het geworden dan? Shem. hai, De hele naam. Wat is de Mashiach? Nee, Shem Chai. Goed luisteren. Shem Chai. Chai is levend en Shem is naam. De naam is Malchut, altijd we hebben geleerd, ja? Yeah? De naam. Dus de levende naam, Malchut, levende Malchut. Shem is, herinner je, Shem is Malchut. Dan hebben we Mashiach is niets anders dan shem chai de levende Shem, de levende Malchut. Dus wanneer de Malchut het leven verkreegt in de Gmartikun, dan heet dat shem -gai. En wie brengt dat de shem gai wie brengt deze kracht? Dat is de Mashiach. Het licht Ichida zal brengen dan uh, met zich, brengen, zal brengen dan de uh, maar goed ertoe, dat zij wordt tot levende naam. He, uh, Shem, Gai. Begrijp je dat? En als je kijkt naar de naam, uh, er is nog een grote hint daarop, is dat als je kijkt naar de naam Mashiach, dan heb je alle, herinner je nog alle letters, dan heb je van elke naam, heb je van elke bovenste naam, van die heb je dan de naam, van Yeshua heb je dan de, de, de, van Yeshua heb je de eerste letter van Yeshua. Nee, dus dan heb je dan, kijk, dan heb je dan in Mashiach, kijk naar het woord Mashiach. De eerste letter Mem, van wie heb die Mashiach? Van Moshe. Dus de eerste naam, ook de eerste letter van de naam van de Moshe. Shin, de tweede is van Shimon, van de eerste naam, van de eerste letter van de Shimon. Jude is ook de eerste letter van Yeshua. En nou, we zien iets vreemds. Let op, dat de vierde van de oude naam van Yitzchak heeft Mashiach, gekregen Mashiach, de, der, de derde letter, niet Yitzchak. Zie de derde letter, niet de eerste letter. Waarom is dat? De Torah altijd geeft dat soort dingen. Dan laat zien dat dit uitzondering is, dan moeten we kijken wat er aan de hand is. En dat is daar aan de hand, want wat is aan de hand? Dat juist dat, was dat ontbrak aan de malgoed. De letter get uit de naam uit de Jezot. want al zijn heel malar, al haar heel malgoed ontvangt van wie? Van de Jezot. En de Jezot geeft haar get, Daarbij, dan, daarmee wordt het, dan wordt het de naam uh, van de Malchut in de Gmartikun wordt Shem Chai, ja, oftewel de levende naam, de levende Malchut.